Van zes uur. Dit is Lieslop. Een aanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu... heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. Er zijn zeker tien gewonden. Voor de ingang van het hotel ontplofte een bomauto. Terroristen drongen daarna schietend het hotel binnen... en vechten daar nog altijd met bewakers. Ze houden ook mensen gegijzeld. Hoeveel is niet bekend. De politie zegt dat hotelmedewerkers veel mensen... konden laten ontsnappen via de achterdeur... De terroristen hebben scherpschutters op het dak gezet en gooien met granaten. In het hotel zitten veel buitenlanders. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Mosselen en oesters uit een groot deel van de Oosterschelde... mogen op dit moment niet worden verkocht. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... kan er een giftige stof in zitten. Mensen kunnen ziek worden als ze er teveel van binnenkrijgen. Recreanten die zelf mosselen rapen krijgen het advies dat niet te doen. De ontdekking van de giftige stof komt op een ongelukkig moment. Woensdag begint het mosselseizoen. In België zijn twee terreurverdachten opgepakt. In Verviers werd iemand gearresteerd die volgens Belgische media plannen zou hebben... om morgenavond een aanslag te plegen tijdens de wedstrijd van België op het EK. Het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen en zegt dat bij de verdachte geen wapens of explosieven zijn aangetroffen. Ook in Doornik werd iemand aangehouden, maar justitie wil niet zeggen waarom. In de omgeving van Ikea in Delft is een verkeerschaos ontstaan nadat de winkel werd ontruimd. Volgens het bedrijf was er een storing bij het pinnen aan de kassa. De ontruiming leidde tot grote drukte op het parkeerterrein en de op- en afritten van de A13. De politie moest eraan te pas komen om het verkeer in goede banen te leiden. De eerste kwartfinalist van het EK is bekend. Polen schakelde Zwitserland uit na strafschoppen. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het in de loop van de avond droog en klaart het op. Morgen een paar buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NLK. CFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a ba bang bang. Bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a ba bang bang. Come on, come on, turn the radio. Me see your energy because me not play no hide and seek. Office, is the thing you ever made me feel, we, girl. Free. Can't even touch wine and catch it. This leg like to pull it up a booty for repeat, girl. Up, up, me nah touch up, a dollar in my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what work. you know are. You want, want more need. than diamond, more than.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 bij het tweede uur. Van Entertainer for You. Op 206.9. Earth, een Fire. In september. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. En we gaan nog lekkere muziek draaien. FM, met een hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Ja, dan moet je wel, eens, uh, wel het schuifje openzetten natuurlijk. Ik wil vrij zijn. Uh, Stefan Bloema. Of Bloemsma, wat was het nou? Bij je weg, luister wat ik zeg. Jij bent mijn vrouw, maar blijf niet lang trouw. Ik kan het niet meer aan.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 Ik wil vrij zijn en zweven op de wind Ik hoop dat ik het geluk weer vind Al duurt het wachten lang, maar dat maakt mij niet bang Dat ik eens de ware tegenkom Ik staar mij ook niet blind, tot ik het geluk weer vind Ik kijk naar voren en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 ja, het was toch uh, Stefan Bloema en uh, ja, ik wil vrij zijn. We gaan verder met Tatjana Simic en Baila Baila. <laughs> Entertainment for you. Meer dan radio. Save me. Take me away to the moonlight. The people around me don't feel. maar dan de formatie Cloud en, ja, uit de vervlogen jaren. Take me away. En ja, even kijken. We gaan een plaatje draaien. En dat plaatje, dat is een, eigenlijk een verzoekplaatje van uh, Suzy Davis. Daar helemaal uit dat verre Amerika in de, in de buurt van uh, Dallas. Uh, ja, Suzy, ja, voor jou is het een uh, goede morgen. En uh, voor hier is het een, uh, eigenlijk een goede avond. Ja. Jij wilde een plaatje horen van Lady Antebellum en Compass. Nou, daar komt ie hoor. Draai nog eens een plaatje. Als zijn dat alleen maar dromen Samen voor altijd Ik hoop dat dat gebeurt Samen naar het verdriet Dat eent voor ons zal komen Voor ons gaat niets meer Meer variatie met Entertainment For You. weer iemand eventjes in de uitzending. Ja, als hij doet... Ja. Peter, ik zou zeggen een hele goedenavond. Goedenavond. Hey, hij doet het. Hi. Ja, bij mij gaat het goed. Ja. Nee, mooi. Even kijken. Het gaat... Uh, ja, we gaan het hebben over, uh, over jouw uh, laatste single, geloof ik. Uh, het is nog steeds je laatste single, geloof ik, hè? Ja. Laat het lekker gaan. Getiteld. Ja, ik zeg ook, laat het maar lekker gaan. Ja, zo is het. Hé, eh... Ja... <laughs> hey, uh, ja. Hoe ben je op het idee gekomen om dit nummer te maken? En uh, ja, hoe lang zit je eigenlijk al in het vak? En uh, wat doe je? Ja, ik ben, uh, ik ben geboren aan de, aan de Duitse grens, in het oosten van het land. Ja. En ik ben al 37 jaar uh, actief. Ik ben uh, 34,5 jaar ben ik geweest in een uh, coverband. Waar we toch uh, ja, 240 keer per jaar weg waren door heel Nederland. Een stukje Duitsland, een stukje een België. Een bekende band, of...? de uh, band Excalibur. Excalibur, ja, wel eens van gehoord. Ja, de klanten was in de tijd van Leslie Gal, was dat vroeger, ja was, ja ja heeft, ja. Ja, maar ik heb er voor een aantal jaren afscheid van genomen. Ik heb uh, in de wintermaanden uh, vijf jaar de apparatskie ski gedaan in Gellos. Ik heb vier jaar op Mallorca gestaan bij de Ballerman muziek, Duitsstalige muziek. Dat heb ik er altijd bij gedaan, maar ik kon het nooit goed combineren. En op een gegeven moment heb ik toch gezegd van, ja, ik moest de maat vol, ik stop met de band. En, ja, achteraf had ik dit veel eerder moeten doen, maar dat is achteraf gepraat natuurlijk. Ja. En natuurlijk, ja, ik ben voor een aantal jaren, jaren 15, 16 geleden, Emil Hadkamp tegengekomen. Emil is de producer van mijn CD en ja, is een maatje van me geworden. Ze zeggen ook van, ja, ja, je bent nu met de band gestopt en we gaan voor jou eens wat in elkaar knupselen. Ja, ik heb hem wat ingrediënten aangedragen, bijvoorbeeld deze beat, die wou ik heel graag. Ja. En, uh, en ik wil een vrolijke tekst, positiviteit, en uh, ja, zo steek ik zelf ook in elkaar, ik hou niet van negativiteit. Ik, uh, ik nee, nee daar word je alleen maar verdrietig van, uh, ja, 100% ja. En, uh, ja, ja, en mijn grote voorbeeld natuurlijk, dat was Arne Jansen, dat was bijna een buurman van hem, maar Arne heb ik 30 jaar gekend. Ja. En de manier zoals hij s'avonds binnenkwam en een feestje bouwen, ja, dat is ook wel mijn stijl. En ja, ik ben trots op de single, hij wordt zeer goed ontvangen, zowel uh, hij is in tweetalig opgenomen, Duitsstalig en Nederlandstalig. Ja, en hij loopt als een speer, dus ja, ik ben gelukkig man. Ja, toch? Ja. Ja, ik bedoel, en uh, een mooie clip erbij, tenminste een leuke clip, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, gewoon lekker zoals ik ben en ja. gewoon lekker fris, lekker, net wat ik al zeg, gewoon positiviteit, dat wil ik gewoon uitstralen. Ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, uh, dat is uh, overal terug te zien en te horen natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, dat, uh... Hey, uh, waar kunnen mensen jou uh, eventueel uh, boeken en vinden? Uh, social media? We vinden Op uh, www.peterborkes.nl B-O-R-K-E-S En natuurlijk op Facebook ben ik zeer actief. Ja. En uh, mijn site die gaat volgende week, ja. Of anderhalve week gaat hij even de lucht uit, want die was helemaal vernieuwd. Oké, okay, dus je krijgt een update. Ook, uh, ja, daar kun je ook uh, voor boekingen terecht en uh, voor informatie. Ja, via, via Facebook uh, bedoel je? Nee, via mijn internetsite www.peterborkus.nl Ja, maar als je eruit legt, dan kunnen ze eventueel uh, ja, via Facebook nog... Ja, helemaal, ja. Facebook, nog, uh, ja, ja, okay. al, ja. Facebook uh, beantwoord ik alles en uh, via mijn site ook. Dus, ah, oké. Okay. Nee, ik ben er zeer blij mee. Ik had mijn uh, release party gegeven en onder andere Jannes was ook daar. Jannes is eigenlijk mijn Nederlandse help, moet ik zeggen. Ja. Van het volkslied en uh, ja... Een beetje bij Jannes zitten babbelen. En toen uh, dus sprak ik hem bij 1-0 nog weer in de studio. En toen kwamen we toch allebei weer bij Arne te tegen. Arne is mijn grote hero. En dat was hij eigenlijk ook van, uh, ook van Jannes. En uh, ja, daar stond ik eigenlijk van te kijken. Jannes is ook zo'n fijne, spontane vent. En, uh, ja, klopt, ja. Ja, die weet een feestje te bouwen. En, ja, en dat is ook mijn ding. Dat, uh, en de jaren ervaring die ik met de band heb gehad. Ja. Bij mij is het altijd: als, het, als ik binnenkom, oh. dan, dan gaat gewoon het dak eraf. Dat moet er gewoon af. Dat verplicht ik de mensen op een nette <lacht> Ja, ik maak die beest en dat uh, ja, vind ik leuk. Maar, uh, heb jij binnenkort nog ergens uh, optredens waar, uh, waar kaarten voor te verkrijgen zijn? Of uh, heb je alleen nou, besloten... Uh, met de mega piratenfeesten uh, die eind van het jaar nog komen. Ja. Dat zijn dus de grote openbare feesten. En ik ben uiteraard uh, ook op Mallorca actief en in Zwitserland. Ja, en, uh, ja, en helemaal langs de grensstreek van Nederland. Hè. Ik, ik heb toch heel veel Duits repertoire en Nederlands repertoire. Vandaar met de knibbel, dit lied is ook opgenomen in het Duits. Ja. Want ik woon vast aan de Duitse grens, dus ja, het het. Meter. ik ben de grens over. Ik wou net zeggen, het is net uh, even struikelen. Ja, en die bierfeesten die komen langzamerhand ook naar Nederland toe. Dus in Nederland wordt ook heel veel bierfeesten georganiseerd. Uh, mallorca parties oktoberfesten dadelijk weer. Ja, dus, ik, ja uh, ik, ik ken dat. Ja, nou, nou, ja heerlijk. Ja, als, de, als de klant Duits wil of Nederlands, uh, ja, het is... Uh, het kan bij mij alle kanten op en dat vind ik wel zeer prettig moet ik zeggen. Ik had het normaal alleen in Nederland gedaan als ik iets verder van de grens had gewoond. Maar ik had uh, in het verleden nog met Danny Christian over. Danny die hebben we vijf jaar lang begeleid met de band. En uh, Danny zegt ook van ja ik ben een van de weinige Duitsers die in Nederland ook een beetje voet aan bodem heeft gezet. Ik zeg nou een beetje, een beetje veel. Nou, ja iedereen, ja. Ken, uh, iedereen kent uh, Danny Christian natuurlijk. Dus. Ja. En dat, en dat heb ik in Duitsland, want ik, want ik wandel hier de grens over. En er wonen ook heel veel Nederlandse mensen waar ik Nederlandstalige feestavonden organiseer. En, uh, maar ook Duits. Dus ja, er komt zoveel over me heen. Ik heb 50 radiozenders in Nederland en 70 in Bayern. Op Mallorca draait hij in iedere kroeg in discotheek. Dus ik laat eerst deze windvlagers over me heen waaien. En dat krijg ik zeker een vervolg, Ja. Uh, ja. Wat uh, mijn, mijn volgende vraag is natuurlijk, uh, uh, is er al een nieuwe uh, single opkomst? Ja, Emiel die had deze voor mij geschreven en Emil Hadkamp kennende, ja die, uh, die gaat achter zijn machine zitten zeg ik Ja, die, die, die, die zit niet zo, inderdaad. Nee, absoluut niet. Die man die werkt wel 14, 15 uur per dag en ja. is, is ook zijn ding is zijn ja. leven. Ja. Hij zegt het is mijn adem, het is mijn lucht. En... Ja, de uh, die had me dit lied opgestuurd. En hij zegt: Kijk even in je mailbox, kreeg ik een appje. En ik had geluisterd, dus ik bel hem gelijk, top. Hij zei: Maar kijk nog even in je mailbox. Er kwam nummer 2, nummer 3. En nu moet je echt stoppen, want ik was al voor de eerste gegaan, voor ja. dit lied. Ja, er ligt genoeg op de plank. En, uh, en dat is wel het fijne van Emu. Of hij nu in het verleden schreef voor Frans Bouwen, of voor Koos Alves, of Graaf of Jannes, en, uh, ja. of Frans Duis. Hij schrijft het liedje op het lichaam van de artiest, ja. dat vind ik. Ja, dat vind ik heel knap. Ja, nou ja, we kennen hem allemaal. Uh, tenminste, de, de, de mensen die van van Nederlandstalig houden, die zullen hem ongetwijfeld kennen. Zeker. Zowel jong ja. als oud. En uh, natuurlijk ook zijn, uh, zijn zoon, Joey. Ja, dus, ja, ja. Joey was er mij ook op de CD-presentatie, samen met Alex, en Tines Hoekstra en Jannes uiteraard. Ja. Joey die was er ook. En, uh, ja, fijne gozer, net zijn vaardig. Emel zeg ook van, die is niet geboren, die is gekloond. <laughs> ja, inderdaad. Ja, uh, zijn, uh... En, uh, en zijn manier van doen. Ja, leuke gozer. Ja. Ja. Hey Peter. We gaan hem draaien. Ik zeg dankjewel, man. Helemaal geweldig ja. tijd bij jullie in de uitzending. Mocht zijn heel veel succes. Ja, jij ook. Okay. En, uh... en ik hoop jullie nog een keer live te ontmoeten bij jullie in de studio. En... Ja, dat hoop ik ook, inderdaad. Hey. Ja. Hey, ik zou zeggen, laat het lekker gaan. Dankjewel. Oké. Okay. hey Peter, we spreken elkaar weer. Groetjes, van jou. Hey, groetjes. Doei. We zitten soms te zeuren en zien alleen maar zorgen. Vandaag begint je leven. En denk nog niet aan morgen. Laat het aan. Je moet de zon zien schijnen, als zie je je mee verdient. Wat gevoel gevoel? Kleine dingen. En laat niet om je lachen, maar hoor het leven zich. Net uh, telefonisch in uitzending geweest. En uh, ja, wat een heerlijke, vrolijke plaat is dat toch. We gaan eventjes uh, verder met uh, Davy uh, Bindervoet. En hij heeft het over de zomer... Iemand in de uitzending halen. En dat is Jan Koevoet. Uh, Jan, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, sorry dat het allemaal een beetje uitgelopen is, Jan. Ja, ik, zoals ik zei, want het is uh, jammer. Ik ben nu alleen en uh, dat ja. straks uh, geleden zou Peter, de, Peter erbij zijn. Maar ja. goed, dat hebben we dus uh, op dit moment uh, is het niet het geval. Dus ja, dat... Uh, Komt misschien de volgende keer wel goed. Jawel, ik, ik zeg het uh, volgende keer dan, uh, als jullie samen elkaar treffen, dan uh, kunnen jullie gewoon op zaterdag uh, tussen uh, 5 en 7 natuurlijk uh, altijd eventjes uh, bellen. Okay, dan uh, haal ik jullie bel. er gewoon in. Oké, okay, geweldig. Ja? In dit geval gaat het natuurlijk uh, om jullie single. Je bent ja. zo mooi om van te houden. En dat, is, uh, ja, dat gaat over jou uh, en uh, Petra uh, van Zundert. Ja. In dit geval. Alleen ja helaas dat ze er niet bij is. Jan, ja. vertel eens. Ja, je zegt van het gaat uh, over jou en uh, Petra. Ja, en Ik ken ja. Petra heel goed en uh, ja, ik heb dat liedje geschreven weer en uh, ja, uh, je denkt natuurlijk uh, van je hebt zoveel vrienden en, en lieve mensen om je heen, drie kinderen, ja, waar ik heel veel van hou en ja, uh, je maakt je soms wel eens zorgen, uh, ja, want het gaat allemaal heel goed, prima, het kan gewoon niet beter en ik heb een heel mooi leven en uh, een hele mooie baan, ik kan zingen enzovoort, maar... Dan denk je wel eens van, ja, blijf het blijft allemaal zo goed gaan. En misschien moet je zo niet denken, dat is helemaal waar. Maar uh, ja, het gebeurt soms toch wel eens dat je dus iemand van de dierbaren verliest. En uh, ja. ja, zit je op je schouder en dan, uh, dan heb je ze niet meer. Maar goed, het is toch een vrolijk liedje geworden, uiteindelijk. Ja. Maar de tekst eigenlijk, die, uh, ja goed, uh, wat ik zojuist vertelde, dat uh, uh, daar ging het wel om in de tekst uh, toen ik dat uh, liedje schreef. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, het is sowieso een mooi nummer geworden. Mag ik het zo zeggen? Ja, dankjewel. Ja, dus uh, ja. Helaas hebben we ook niet veel tijd, misschien. Ik. Nee, <laughs> nee, nee. Nee, maar goed, uh, mooi nummer. En uh, gewoon uh, heel veel bewondering voor Petra, want uh, zij zingt uh, pas. Uh, uh, ...sinds vier maanden, dus uh, ah, okay. dat wij samen zingen, daarvoor is ze nooit gezongen... ...en uh, als je ziet wat ze dan toch, uh, toch neerzet, is toch echt uh, te bewonderen. En ook uh, bij opredens, uh, ze moet alle teksten gewoon, dus uh, ja, vanavond moet ook, ook weer, weer gaan zingen. En de tekst kent ze allemaal en dat heeft ze in een korte periode toch mensen gemaakt. Dus uh, ja, goed, heel veel, uh, heel klaar van Peter. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, bij deze, ja, uh, Petra, uh, mo mocht ze luisteren of, uh, of, of mocht ze het nog een keer horen. Uh, ja, sorry bij deze. In ieder ja, geval, uh, ja. <laughs> ja, komt de volgende keer wel goed. Ja, ja, en we zitten ook heel krap in de tijd nu, dus... Uh, ja, ja. Uh, Oké. Okay. In ieder geval uh, ja, wil ik jou nog, uh, nog eventjes bedanken, uh, uh, Jan. Uh, kunnen ze jij nog ergens uh, vinden qua boekingen? Ja, dus uh, op de, de site, om te zeggen, die is, die is wel gehackt. Dus uh, sinds uh, pas geleden, dus die moet ik uh, in orde maken. Maar goed, is nog te uh, okay. vinden en ook uh, allerlei. Dus www.jankoevoet.nl Maar ook Facebook, uh, Facebook Jan Koevoet uh, en Petra van Zunducht kun je ook eens vinden. En ik heb ook mijn eigen Facebook, ah, okay. Jan Koevoet. Dus daar kunnen mensen mij uh, ontvinden. Ah, oké. Okay. Hey Jan, dan wil ik jou in ieder geval nog eventjes bedanken voor je tijd natuurlijk. Ja, eigenlijk ja, dank. En dan gaan we hem uh, snel nog eventjes draaien voor het de, voor de nieuws van 7 uur. Ja, oké, okay, prima. Dankjewel. Hey, dankjewel en een fijne avond. Dankjewel, ook zo. Dankjewel. Doei. Doei. Doei. Doei. Ik bent zo mooi om van te houden, ik voel je warmte om me heen. Alsof jij zit op mijn schouder, neem ik jou steeds met me mee. Jij bent zo mooi om van te houden, ook al komt die ene dag. Weet dat ik toch van je haal. Meer dan een droom, Meer dan een droom. Ja, dat ben jij. Ja, dat ben jij. Want als ik wakker word, ben jij nog steeds bij mij, hoor ik je stem.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 Afscheid nemen. Het is h7 uur. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week weer. Groetjes, bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.